Hetherington bracht vorig jaar samen met Sebastian Junger de documentaire West Repo uit. De film die een beeld geeft van de oorlog in Afghanistan leverde hem een Oscar nominatie op. In 2007 won Hetherington de World Press Photo. De Nederlandse manier om Afghaanse politieagenten te trainen in Kunduz wordt waarschijnlijk overgenomen door de NAVO. De methode zal dan gaan gelden voor heel Afghanistan. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De duur van de training wordt uitgebreid. Van zes naar acht weken en begint volgend jaar als proef. Als die succesvol is, neemt de NAVO het model over. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Zijn cv blijkt niet te kloppen. Twee hbo-opleidingen blijken interne bedrijfscursussen te zijn, meldt RTV Oost. Was volgens de VVD in Overijssel geen sprake van bewuste misleiding. Klaassen was al sinds 2003 provinciebestuurder. Het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 8 graden. Overdag is het opnieuw zonnig, bijna overal droog. Maar smiddags ontstaan er stapelwolken. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Zie Zandvoort.nl is in my province, hour upon hour. I shiver when you feel the cold, and if you say, I hear, if you say, I hear.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 I can always count on you